Het Syrische leger is na het ingaan van het bestand gestopt met grootscheepse beschietingen... maar tegen de afspraken in hebben de militairen en tanks zich nog niet teruggetrokken uit de steden. Kofi Annan, de speciale gezant van de VN en de Arabische Liga... wil dat er in eerste instantie 30 waarnemers naar Syrië gaan. Later zou dat aantal moeten worden uitgebreid tot 250. In Aarle in België zijn afgelopen avond twee gevangenen ontsnapt. Daarbij raakten twee bewakers zwaar gewond. Volgens de Belgische omroep VRT werden de bewakers aangevallen door een groep gevangenen na de avondwandeling. De cipiers raakten gewond aan hun keel en gezicht. Eén van hen ligt op de intensive care. Twee gedetineerden zijn voortvluchtig. De politie is een zoekactie begonnen. Aarle ligt in het uiterste zuiden van België, vlakbij de grens met Luxemburg en Frankrijk. Een paar dagen geleden was er in een andere gevangenis ook al een ontsnappingspoging. Na die gebeurtenis legden bewakers daar het werk neer. Een bejaard echtpaar is in Oosterwijk in Brabant afgelopen avond gewond geraakt. toen ze werden geschept door een achteropkomende auto. De automobilist had volgens de politie te veel gedronken. De 72-jarige vrouw raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. Haar man van 75 liep lichte verwondingen op. Ze werden geschept toen ze hun hondje uitlieten. De bestuurder is aangehouden. Het weer bewolkt, maar droog. Temperatuur ligt rond of net boven het vriespunt. Lokaal, kans op mist. In de ochtend eerst bewolking. In de middag veel ruimte voor de zon, maar ook kans op een bui. Het wordt dan maximaal 12 graden. Tot zover het NLW-journaal. AWB Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn richting Hengelo, bij de afrit Markelo... staat daar 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Reewijk 4 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Twee files en eentje van vier kilometer. Vier kilometer, één uur. S'nachts, daar zit je echt niet op te wachten. Nou, sterkte zou ik zeggen voor de mensen die in die file zitten en naar ons luisteren. Ik... Um... Um, nou, wij zijn hier nog een uurtje. En uh, u misschien ook wel, want u kunt met ons meepraten. Tweede uur van Casa Luna is altijd uh, gevuld met gesprekken met luisteraars. En vannacht gaan we het over uh, sport hebben. Dat heeft natuurlijk te maken met het gesprek dat ik net had met Roald van der Vliet. Het gaat over uh, innovatie in de zwemsport. Er wordt van alles bedacht om die zwemmers, die toppers, beter te maken. Daarom konden ze vanavond bijvoorbeeld zo hard zwemmen. Hè. We hebben... Uh, uh, oh, dan ga ik opeens twijfelen. renomi Chromo Het is wel een prachtige naam uit te spreken. Ik zou het u allen aanraden. Als je even niks te doen hebt, ga die naam uitspreken. is hartstikke leuk. Uh, die heeft het goed gedaan. Hè. Die heeft een, een wereldrecord, maar dan uh, met textiel. Zo heet dat, gezwommen. Dat betekent dat zij het snelst gezwommen heeft... zonder zo'n uh, hypermodern pak. Wat inmiddels al niet meer mag trouwens. Waar die zwemmers allemaal veel sneller door gingen zwemmen. Maar in ieder geval... We hebben het over uh, die verbeteringen van sportprestaties gehad. En de vraag is nu, uh, doet u zelf, nou niet doet u zelf aan sport... maar als u uh, aan sport doet, wat doet u dan om beter te worden? om uw niveau en prestaties te verbeteren. En dan gaan we ervan uit dat u in ieder geval een beetje een ambitieuze sporter bent. Dus niet alleen maar voor de lol uh, en heel ontspannen... maar dat u ook probeert er echt, uh, het beste uit te halen. Dat kan omdat u topsporter bent of ex-topsporter... maar het kan ook zijn omdat u gewoon een fanatieke amateursporter bent. Dus wat doet u om dat niveau en de prestaties te verbeteren? Hoe traint u? Gebruikt u allerlei innovatieve middeltjes... Uh, houdt u zich misschien aan een streng dieet of doet u het uh, zonder dat. Maar uh, ja, heeft u een hele handige manier gevonden om te trainen en uh, werkt dat ook goed. Dit soort vragen uh, wil ik met u doornemen. En u kunt als u dat wilt bellen naar Casa Luna 0800 1121. 0800 1121. Als u wilt mailen kan dat naar casaluna.ncrv.nl casaluna.ncrv.nl En als u wilt twitteren, dan hebben wij hashtag Casaluna. Dus dat hekje en dan Casaluna. Ik geloof dat er nu nog niet zoveel in de mailbox zit. Er zit een mailtje Dat was een vraag nog aan onze gast. Maar die kunnen we niet meer voorleggen. Eh, uh, dat is er ook niet. En we hebben ook nog geen bellers. Dus, oh ja, we hebben wel een beller, zie ik nu. Ik weet niet, uh, nou, we gaan eerst maar even naar wat muziek luisteren. Dan ga ik uh, zelf uitgebreid vertellen over mijn uh, talentvolle... of niet talentvolle, succesvolle sportcarrière. En vervolgens uh, is het woord aan de luisteraars. De muziek, de eerste plaats, die is van... ik weet het oh ja, ik weet het wel... de oude oh leuk, Daniel Lohus, De Wereld in de Sunne. Als ik kijk en je voelt dat ze juw ook zitten, zet, Als ze al door uw haar, haar zitten drijden, als ze prut. Dan lekker alles goed, dan lekker alles mooi. De wereld in de zonne, Als ze lacht, een muur grappie. Maar iedereen is een goede was. Als ze schrikt van een façade.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 Kijk ja, je alles. Goed. Ja alles goed. En als ooit op een dag alles naar wordt in de kop zoek dan is goed al jouw liefde weer eens op. Dan lijkt je alles goed, dan lijkt alles mooi. De Mooie muziek altijd weer van Daniel Lohus, De Wereld in de Sunne. En dit was de eerste single van het album Gunder. Nou, was, dit is het eigenlijk nog steeds, want die is uh, eind februari uitgekomen. De Wereld in de Sunne dus. Um, de vraag is, wat doet u om uw sportprestaties te verbeteren? Hoe ambitieus sport u en uh, ja, wat doet u er allemaal voor? Heeft u allerlei middeltjes? Gaat u uh, heel gezond eten? Bent u aan een dieet begonnen? Of uh, nou, bent u gewoon heel goed aan het trainen? Dat soort dingen wil ik graag van u weten. 0800-1121 als u wilt bellen. Casaluna dat is het mailadres. En als u wilt twitteren, hashtag Casaluna. Aan de telefoon Hans Zaaier uit Groningen. Goeienacht. Dag Klaas, goeienacht. Hallo. Ja, mooie muziek van Louis. Ja, mooi hè? Beetje uit ja, de buurt. Ja, dat ging naar, ik naar Harry Muskee is goud gelegd. Ik heb hem vaak gezien. En dat, dat wordt een extra leuk programma dus. Ja, volgens mij kenden ze elkaar ook. Oh, denk ja, ik. zeker. Ja, volgens, ja, volgens ja mij is zei, zeker. Maar dat is een andere wereld. Ja, we hebben het nu over sport. Ja, heel goed. En uh, ik ga het niet over mijn eigen sportcarrière hebben. Ik heb al jaren geleden dat in de Eredivisie en dergelijke. Eredivisie? Maar dat is, uh, dat is al een tijdje terug. Maar daar gaan en, we het dan uh, straks toch nog even over hebben, want dat ben ik ben toch wel benieuwd. Nou, okay. Maar eerst, eerst maar even waar je over wilt bellen. Nou, ik uh, manage een uh, topsporttalentschool in Groningen. En uh, wij hebben heel veel uh, talentvolle sporters uh, aan, onze school, uh, via via, uh, aan onze school verbonden ja, via contracten die wij met uh, sportbonden hebben. We hebben een viertal regionale, tal, uh, regionale talentcentra voor basketbal, volleybal, uh, roeien en uh, Rio van FC Groningen. Dus de regionale jeugdopleiding is in ons verbonden. We hebben zo'n uh, 300 uh, geselecteerde kinderen en, uh, in verschillende uh, disciplines. En dat is heel boeiend en we hebben ons programma van ons instituut zo aangepast dat zij overdag, want dat is een van mijn eisen, kinderen om zes uur thuis zijn, maar dan en heel veel getraind hebben en ook heel goed hun schoolwerk hebben gedaan. Ja, want dat wordt gecombineerd. Wat, wat is het Hoe oud zijn de kinderen die daar zitten? Uh, het is de periode voor het, uh, zeg maar de, de toppers van het vorige uur. Het is de leeftijdsgroep tussen 12 en 18 jaar. Maar we hebben ook doorlopende leerlijnen naar het mbo, hbo en naar de universiteit zelfs. Zodat uh, als zij hier in zo'n RTC trainen, uh, ook daaraan hun schoolcarrière kunnen koppelen. Ja, Dus jullie geven uh, les gewoon, schoolles ja. en, en daarnaast ook sport? Les. Nee, ja, wij zijn een middelbare school ja? en we werken met contracten met sportbonden. Dus we hebben met de Nederlandse Basketbalbond een contract afgesloten. En zij spelen ook de kinderen in het uh, noorden van het land, dus uit de drie noordelijke provincies. En ja. dan komen ze bij ons op school en kunnen dan drie keer s morgens trainen. En eigenlijk iedere middag, en de basketballers trainen bijvoorbeeld drie keer s morgens en trainen vier keer middag, zo'n half vier tot half zes. Nou, en de andere sporten uh, hebben ongeveer een soortgelijk programma. En, en dat, die faciliteiten hebben jullie allemaal? Ja, want wij zijn uh, dat, dat heette vroeger loodscholen, maar de, die naam lood is niet zo bekend in Nederland. Daarom heten ze tegenwoordig sinds anderhalf jaar topsporttalentscholen. Dus wij uh, hebben ook de taak om uh, kinderen met een sporttalent, <coughs> uh, de combinatie studie en sport zo optimaal mogelijk uh, te laten uh, volbrengen. Uh, vol, en, en hoe maak je die zo optimaal mogelijk, die combinatie? Ja door, uh, ja, door dat bonden hele goede trainers uh, aanstellen, uh, die uh, tussen de, nou zeker 8 en 14, 15, 16 uur in de week met uh, de kinderen trainen. Ja. En uh, ja, wij zijn een uh, hele goede middelbare school. Ja. Dus, uh, en dan heb je de, bijna de ideale combinatie. En aan welke schoolniveaus zitten er allemaal? Uh, van VMBO laag tot en uh, met atheneum. Dus alles heb je? En we hebben speciale sportklassen in de onderbouw. Dus alle geselecteerden, dat zijn er in de onderbouw zo'n 200... Uh, die zitten in een havo-ateneum-klas of een vmbo-havo-klas... of een vmbo-klas bij elkaar, dus mm -hmm. alle disciplines. En uh, hebben daardoor ook een aangepaste rooster... waardoor ze een hele goede dagindeling kunnen maken. Is er nou een link te leggen tussen intelligentie en sportieve prestaties? Absoluut. Ja, ja daar is een uitgebreid onderzoek over geweest... Aangestuurd uh, door hoogleraar Chris Visser, die hier in Groningen de bewegingswetenschappen aanstuurt. En Marije Gemser en Laura Jonker, dat zijn de onderzoekers, die hebben uh, ook dat verband onderzocht. En het blijkt inderdaad dat uh, topspotten de leerlingen, en Ranomi was een van onze leerlingen, dus dat is wel grappig. Oh, echt waar? Ja, zeker. Die komt uh, hier uit Groningen. En uh, okay. is, uh, nadat zij hier uh, de middelbare school had afgerond. Het grappige verhaal is nog zelfs dat uh, een, een topper mag bij ons het uh, laatste jaar in twee jaar uh, afronden. Dus die hoeft dan niet alle vakken te doen. Want dan zijn ze ook al 17, 18 jaar en gaan ze al redelijk in het internationale circuit. Ja. En uh, Ranomi heeft daar eindelijk samen Engels op Cyprus gedaan. Ah, oké. Okay. Ik, ik, ik hoorde zwem dus. zwemmen, noem je ja. je net toch helemaal niet? Sorry? Zwemmen noemde jij toch helemaal niet? Ik hoorde basketbal, nee, volleybal, wij zijn, uh, Nee, Groningen, we zijn daar nu mee bezig, goed dat u het vraagt, want we zijn, Groningen heeft geen 50 meter bad. En dat is een van de eisen van de KNZB om, uh, om een regionaal talentcentrum zwemmen uh, in je stad onder te brengen. Maar hoe kan het dan dat Reno, maar, nu toch bij jullie op school zat? Ja, omdat zij ook gedeeltelijk in Drachten trainde en hier in een 25 meter bad. Dus zij heeft een heel zwaar middelbare schooltijd gehad. Maar het, het, ik heb zelden zo iemand zo professioneel en zo gemotiveerd uh, dat uh, zien doen. Okay. We hebben haar dan ook weer op een enorme poster in de school hangen. als voorbeeld voor uh, anderen. Dus zij heeft de school ook goed afgemaakt? Jazeker. Ja, zeker. Huh. Ja, zij heeft het laatste jaar HAVO in twee jaar gedaan. Dat mag. Dat, dat mogen ja, alleen dat de... voor talentscholen. En uh, daar maken de uh, kinderen die echt op nationaal en internationaal niveau sporten, uh, ook uh, regelmatig gebruik van. Ja. Nou hadden we het net over innovatie in de sport, hè? Uh, zijn jullie ja, daar ook uh, al mee bezig? Of, of is het gewoon. Uh... Ja, absoluut. Wij ja. werken samen met de IS, dat is de, de Hans Hogeschool. En die hebben een sports field lab, waarin je neuro neurofysiologisch onderzoek kunt doen. Je kunt allerlei metingen doen. Oh, dat, gaat, dat gaat heel ver. Het is ook een soort InnoLab. Maar dan anders dan dat van George de Jong in Eindhoven, dat is uh, maar uh, soortgelijk. Er zijn ja. ook wetenschappers die zich daarmee bezighouden en ook met onze sporters, want dat zijn de talenten, ook uh, onderzoek doen. En wij kunnen daar gebruik van maken. Nou vertelde Roald van der Vliet net dat topsporters, ja, dat wist ik trouwens ook al wel, heel erg met zichzelf bezig zijn. en Dat ze heel goed ja, kijken naar wie ja. ze kunnen gebruiken en uh, dat, ze, nou ja, dat ze daar dan, uh, ja, ach, ja. Nou ja, een beetje flauw gezegd, aardig tegen doen. Maar als, je, als ze niks ja. mee hebben, dan word je ook aan de kant geschoven. Hoe is dat nou? Want dat lijkt me. Dan heb je dus 300 van die ego's, 300 van die, van die mensen die voortdurend met zichzelf nou, bezig dat, zijn. Nou, dat valt mee. Hè? Dan kijk, de, de route naar topsport en Ranomi is dan een voorbeeld van de absolute top. Uh, ja, die zou je op kunnen delen in verschillende fasen. Hè. En, en, en, en de eerste fase is dan dat je heel veel techniek leert. Nou, dat heeft zij ook gehad in het zwembad, smogens vroeg. En maar, en, maar, en maar technisch goed leren zwemmen. Nou, dat, dat deed zij heel goed. En als je dat dan langzaam uitbouwt uh, met via core stability en krachttraining, ja, dan word je sterker en sterker En als je er dus ook nog sneller gaat, ja, dan, dan heb je de route te pakken. En zij is precies op tijd uh, naar Eindhoven gegaan, denk ik. Ja. Om uh, inderdaad gebruik te maken van alle mogelijke middelen. Nee, nee maar, maar daar... wat ik bedoel is, uh, ja. hoe gaan ze met elkaar om? En zo? Is, is het een... Oh, uh, omdat die eerste fase, ja, uh, ze zijn geselecteerd. Ze hebben potentie. Anders kom je er niet tussen, want uh, we hebben bij sommige sporters soms uh, daar tientallen aanmeldingen en er worden er zijn er maar een paar aangenomen. En ja, die doen dat gezamenlijk. Dat zijn liefhebbers. Maar dat zijn niet 300 egoïsten daar bij jullie op school? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat is niet zo. Maar ze zijn heel erg vol van wat ze doen en dat wisten ze er ook uit. Ze zitten bij elkaar in de klas en de handballers die zijn net zo aardig tegen de volleyballers als de basketballers en de voetballers. En dat gaat met elkaar om en zo horen ze ook, maar op de training zijn ze bloedfanatiek. Ja, dat is een lust voor het oog als je dat ziet, want die kinderen ervoor. Over hebben. Nou mooi. Nog heel even, want je bent zelf topvolleyballer geweest. Nou, ik heb dat is heel lang, heel lang geleden heb ik bij raak is een en assen gevolleybald, ja. En, en wat maar, deed jij om, is... om beter te worden? Er uh, erna leven en soms ook niet. en dan ging het echt wat nee, minder. nee, ja, je trainde vier, vijf keer de week en we uh, waren een tijdje derde van Nederland en, en je hebt een team en, en ja daar, uh, daar probeer je mee het maximale te bereiken en uh, dat is gewoon een heel boeiend proces en en, ja, dat, uh, en dat vinden de kinderen ook uh, die kiezen voor een bepaalde sport, dan voelen ze dat ze daar iets mee kunnen. En ja, dan heb je daar veel voor over. En dan ga je daar naar leven. En dan, je gaat er naar eten. En, en, en je luistert naar uh, mensen die er uh, die de kijk op hebben. Ja. Waar, wat in Eindhoven ook gebeurt. En uh, ja, dat uh, we hebben we ook wel een paar pedaal getreven. Ook wel sprongmetingen gedaan en dat soort dingen. Ja, dat hoort, dat hoort erbij. En ja. uh, iedere tijd is anders. Nu gaat het qua innovatie en ontwikkeling wel heel erg snel. Maar wat ook heel erg grappig is. Men heeft ook door dat kinderen gewoon uit die verenigingssetting gehaald moeten worden... en met elkaar veel meer uren moeten trainen. Dus je zet de beste bij elkaar in een hele goede onderwijssituatie... met goede trainers. Ja, en dan heb je zeg maar een hele mooie talentontwikkellijn... gekoppeld aan onderwijs. En ik denk dat het daar ook plaats moet vinden. Ja, ik begrijp het. Uh, nog één dingetje. Je uh, komt uit Groningen, ja. jullie hebben ook... Uh, uh... Jonge talenten van FC Groningen. Hoe komt het nou dat het zo slecht gaat met die ploeg opeens? Dan misschien niet met de jonge talenten, maar wel met het eerste. Ja, hoe komt dat? Dat zijn de raadselen soms in de sport. Ik, ik weet dat Groningen een, een heel aardig jong team heeft. Maar dat hebben de meer. Dat heeft Ajax ook. De PSV. ook. En ja, dat zijn de raadselen in de sport. Ze begonnen heel goed. En een heel mooi sluitend teamverband. Geweldige aanvallende mogelijkheden naar voren. En dat is, uh, ja, helaas loopt dat op dit moment wat minder en dan gaan de kopjes wat hangen en dan, ja, dan uh, wordt het vechten ja. En dat uh, wil we wel eens verkeerd uitpakken. Komt het, ja, het nog is goed? Heel komt het nog goed? Ja, het komt, uh, het komt meestal wel goed. Nou, goed. Veel succes daarmee. Ja, nou, ja uh, dank voor, u voor alle mensen in Groningen. Maar bedankt voor het bellen. Oké. Okay. Hans Saar, en ik luister met belangstelling verder. Oké, okay, prima. Mooi. Bedankt voor het bellen. Uh, ja, er is wel een, een Twitteraar die zegt. Rudy heet die, Rudy VP. Topsporters behoren te slapen rond dit tijdstip. Dat hadden wij ons ook wel gerealiseerd. Vandaar dat wij ook ex-topsporters hebben opgeroepen om te bellen. En mensen die gewoon voor de lol sporten, maar wel ambitieus zijn. Dus ook beter willen worden. Maar het is wel een slimme opmerking. Uh, we gaan naar Mike. Goeienacht. Hey, Goeienacht. <totstutters> nou, inderdaad. Uh, je hebt het net over topsporters. En. Uh, uh, nou, beter willen worden en ja, noem maar op. Uh, echt zeggen, er kan ook een, uh, ja, een, een, een factor bijkomen. Ja. Waaronder trombose. En uh, dan staat ineens uh, je hele uh, topsportcarrière uh, uh, ineens stil. En dat heb je zelf meegemaakt? En dat is mij uh, nou ja, afkomen. Ik heb een, uh, nou ja, een, een longembolie. Uh, twee longembolie heb uh, ik gehad. Uh, uh, een uh, trombosebeen en uh, ja, ik was uh, fanatiek voetballer en uh, zwemmer uh, ja uh, zwemleraar geweest en uh, ineens zat je weer op dan kan je niet zo heel meer ja want we, op welk niveau sportte jij um, nou ja um, dat is niet om te bluffen, maar ik heb wat uh, nou ja toen nog met uh, Cassontament heb, uh, heb ik samen gevoetbald. Met wie? Cassontament. Uh, en Gilbertament, uh, ja, die voetballen bij, uh, bij Feyenoord. Oh, Taument. Oh, ja, Taument. Ja. Tau Taument, ja. uh, die Molukse voetballer. Ja. Oh, heb je mee gevoetbald? Die heeft nog. Ja, die heeft, uh, ja, heeft Nederland ja, ja, zelf dan die die nog gehad. Die, die, Feyenoord, die dus. heeft nog aan het WK in uh, Amerika meegedaan toen. Ja, dat mee. Oh, en, en Inge de regisseur vertelt dat zij een poster, boven, zijn poster van hem boven haar bed had. Vond je hem zo mooi? Nou ja, uh, <laughs> ik niet. Oh, jij vond hem niet mooi? Nee, ja, nou <laughs> zij was nou ja, ik, ik, ik had geen foto van hem boven van van mijn bed. Maar je was hebt goed. met hem gevoetbald? Ja, ik heb zelf met hem gevoetbald. Zo. Ja. Dus zo, ja, bood, was je, was je uh, net zo goed als hij? Uh, nou ja, we speelden in hetzelfde team. Hij was uh, spits en ik was uh, rechtshalf. Oké, okay. mooi. En dus, en, ja, naarmate je ouder wordt en uh, nou ja, mijn leeftijd is 42. En uh, die verkastelt ook. En uh, nou ja, mijn leven is even kijken, op het moment dat ik 37 werd, uh, ja, stond hij ook stil. Ja, en en, en, je, en doe je nu heel, kun je nu helemaal niks meer doen? Uh, ja, ik kan wel wat doen. Alleen je moet een, een trombose kous. Ja, uh, uh, ja, ja, het, het klinkt heel erg raar. Uh, maar ja, je bent 42 en... Uh, ja, je moet ineens een kous om. En uh, rustig aan. En je moet um, uh, de bloedverdunners. Ja. Uh, ja, zo moet je doorleven. Een, een masseuse bijvoorbeeld. Of een masseer. Uh, ja, dat... dat ...wordt erg gevaarlijk omdat er dan uh, bloedklontjes los kunnen schieten. En dan uh, kan het doorschieten naar je longen en je hersenen. En dan kan je een hersenbloeding krijgen. Ja. En, uh, Want die bloedstelsels, ja. die, die, die, die blijven... Uh, ...het blijft een beetje klonter in je bloedvaten. Ja, ja, ja. Momenteel wel. Ik heb het uh, horen gekregen dat dat uh, blijvend is. ja. Oh, yeah. uh, ja. En dan heb je nog verschillende soorten. Ik ben een... Uh, een, een ...ja als we het in het Nederlands noemen, een half bloedje. Mijn vader is Surinaams en mijn moeder is Nederlands. En um, uh, in de Surinaamse wereld, maar ook in de, ja, zeg maar de donkere culturen, uh, bestaat sikkelcel anomie. Sikkel? Sikkelcel, dus gewoon een Ja. Yeah. En dan sikkelcel anomie. Ja? Sickle cell anomie, um, um, ja, dat is een bepaalde soort ziekte. Uh, waardoor, uh, nou, uh, uh, uh, hoe heet ze? Uh, uh, Cromony Jojo, jo, ja? die heeft hersenvliesontsteking gekregen en nou ja, bijna dood. Uh, nou, noem maar op. Als uh, een persoon met sickle anomie dat heeft gehad, dan, uh, ja, dan komt ze te overlijden. Of hij, of zij, of weet ik wel wie, maar dat is uh, ja is ernstig. En ik heb uh, uh, ja, ja uh, ik loop het af, maar dan zit dan. Maar dat is uh, ja uh, trombose. En trombose stopt je leven. Ja, is dat? Kun je weinig meer? Wat? nou ja, weinig. Uh, 500 meter hardlopen, ja, dat, uh, dat redde ik niet meer. Want uh, op aan een ja, amateur niveau uh, ja, voetbalde ik you know, op zaterdag en op zondag. En, uh, ik deed af en toe ook nog een beetje wedstrijden fluiten. Dus als scheidsrechter en bij de jeugd, een beetje ja. opleidingen. En nu moet je, moet je rust gaan doen. En rust gaan is ja, gewoon één wedstrijdje. Proberen te voetballen. En hopen dat je de eerste helft redt. En dan, uh, ja, kijken. En dat doet ze in. Hoe, hoe, uh, hoe, hoe riskant is het? Hoe, hoe um, groot is de kans dat, dat, dat er inderdaad in je longen of in je hersenen zo'n zo bloedpropje komt? Ja, dat zijn uh, ja, bepaalde... Ja, je hebt rode en witte bloedlichaampjes. En uh, ja, ja uh, er komen een aantal stossels in je bloed. Uh, dat heeft te maken met meerdere factoren, hoor. Uh, uh, ja, met ja. Uh, ja, Ik ben geen dokter, dus. Uh, maar goed, in ieder geval mij is dat verteld. En het is helemaal lullig als je dat gaat vertellen op de uh, 40-jarige leeftijd. en ja. tegen je dan? En uh, van rustig aan met voetballen en rustig aan met golven en uh, rustig gaan met dit. Ja. Met dat. Maar ben jij, ben jij heel bang? Ja. Ja. ja, ja. Uh, Toevallig ben je een persoon, want ik heb nu dit weer vijf weken weer het ziekenhuis gelegen. En uh, toen zei man, hij dacht, ach man, jongen, je bent pas 42 op de helft van je leven. En toen dacht ik, ja maar welke helft? De goede of de slechte? Goed. En daar wist ik geen antwoord op. Ja, want je weet niet hoe, uh, uh, uh, ja, hoe, hoe het allemaal verder gaat. Nee, nee. Dat zijn ze nu aan het onderzoeken. En uh, ja, dat, uh, dat hoort ook bij, uh, bij sport. Ja, ja, ik weet niet of het bij sport hoort het per se, maar bij het leven in ieder geval. Nou ja, bij sport, maar in ieder geval bij het leven. Ja. Uh, topsporters, in ieder geval sporters, maar ja... Uh... Uh, in ieder geval uh, Olympische sporters, uh, nou, noem maar op. En mensen die ochtends om 4, 5, 6, 7 uur opstaan om te gaan fietsen, te gaan hardlopen, weet ik wat meer. De... Ja, en ineens kramp in hun benen krijgen. Of, of uh, in hun ja, middenriff, uh, longen. Uh, dat ze denken: jeetje, wat overkomen? En uh, dat je het horen gaat van je arts: nou ja, <laughs> rustig aan voorlopig mag je even niet. Hm. Kijk, een gebroken uh, enkel of, of midden van het steentje als voetballer. Nou ja, goed. Na zes weken is het wel weer over. Gaat over, ja. Maar dit niet? Ja. Heel veel sterkte ja. ermee. Ja, maar nou ja, goed. Uh, het is... Uh, ja, het is me overkomen. Ja. Nou ja misschien de, Ja. Het hoort er niet bij, maar ja. Het raakt er wel aan. Dankjewel voor het bellen, Mike. Goed. Prima. En het beste ermee. de uitzending. Dank je wel. Doeg. Ik noem nog even het telefoonnummer van Casaluna 0800 1121. Het mailadres is casaluna.ncrv.nl. En uh, Twitter kan naar hashtag Casaluna. En de vraag is... Um, wat doet u om uw sportprestaties en sportniveau te verbeteren? Hoe traint u? Gebruikt u daarbij ook innovatieve hulpmiddelen... Houdt u zich aan een dieet of doet u bijna... naar nou, nee, dat is wat overdreven, maar, maar traint u uh, vier keer of vijf keer per week. Uh, ik ben heel benieuwd, 0800 1121. We gaan nu weer even naar wat, uh, naar wat muziek luisteren. En die komt van uh, Chris Berry, oftewel Crystal de Haak, second best. Cross your fingers what you're gonna do I'm not gonna be forever loving you And I'm not gonna guess how my life would be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 De was dit van Chris Berry. 0800-1121, het nummer van Casaluna. En het gaat over sportprestaties. Wat doet u om die te verbeteren? Als u aan sport doet natuurlijk. Aan de telefoon, uh, even kijken hoor. Tom C. Goeie nacht. Ja, nacht. Um, ik ben dus iemand die uit de gymnastiekwereld komt. En uh, in de regel, vooral in de afdeling waar ik zit in trampolinespringen. daar wordt eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed. Dat doe ik al heel erg lang. Al meer dan 50 jaar. En uh, ik was een van de allereerste um, mensen die les gaf aan gymnastiekverenigingen op het gebied van trampoline. En u doet het al 50 jaar? Ja. Hoe oud uh, bent u? Ik ben al meer dan 50 jaar 1959 begonnen. 53. En ik ben nu 76 en ik geef nog steeds les. Ik heb nog steeds mensen op internationaal niveau. Oh, echt? Ja, maar dat hoor je helemaal niet. Want als je in de gymnastiekwereld je hoofd iets boven het Maanveld af uh, uitsteekt... Nou, dan wordt die meteen afgehaald, hoor. Ja, heeft u het meegemaakt al? Oh, heel erg. Heel erg. Ja? Heel erg. Wat is er gebeurd ik, dan? We hebben in het begin heel erg veel tegenwerking gehad. Ze voelen het mij voor van acrobatiek. Terwijl de trampolinespringen zich in de loop der jaren... tot een van de allerhoogste aller, aller, sporten ontwikkeld heeft. Uh, als je toch die mensen op internationaal niveau ziet springen... Dat is bijna niet meer te volgen wat ze zien, wat ze doen. Zo verschrikkelijk moeilijk en mooi is het geworden. Wat is er mooi aan die sport? Wat is er zo mooi aan die sport is nou een enorme lichaamsbeheersing. Ja. En een doorzettingsvermogen en vooral angst overwinnen. Want uh, je hoort wel jongens zeggen, oh, dat is een meidensport. Maar als het nou één ding niet is, dan is het dat. Je hebt er zoveel moed en doorzettingsvermogen voor nodig. Dat het in Nederland ook niet zo gek beoefend wordt. Ik zeg altijd: het is voor de gemiddelde Nederlander een veel te moeilijke sport. Ja? Ja, er is tornen in wezen ook, maar is trampolines nog erger. Maar wat maakt het eng dan? Wat maakt het een beetje gevaarlijk? Ja, Omdat je afschuwelijk hoog gaat en verschrikkelijk snel moet draaien. Want dubbele salto's en eenvoudige salto's. dat zijn eigenlijk dingen die heel regelmatig voorkomen. En als je dat in tien sprongen achter elkaar moet doen, nou, dan moet je aardig wat kunnen. Dan moet je een behoorlijke zelfbeheersing hebben. Hoe hoog spring je? Ze springen met voeten zo'n uh, 6 meter van de mat af. Dus het hoofd, hoofd is nog 2 meter in... hoger? Zegt u? Dat, het hoofd is nog 2 meter hoger. Ja, ja, ja, ja, ja, je hebt zelf meer dan 8 meter nodig om uh, op internationaal niveau te kunnen springen. En, en springt u zelf nog? Ik spring zelf niet meer, nee. nee. Um, ik ben dus 76 zoals ik zeg. En het doet zeer als je dat doet. Dat, dat gaat gewoon niet meer. Tot wanneer heeft u het wel gedaan? Ik heb het tot mijn 63ste gedaan. En dan uh, niet, natuurlijk niet op wedstrijdniveau, maar gewoon als amateur en uh, mijn leerlingen voordoen. Ja, precies. Maar, maar als je dat zou. Leer je dan nog dingen als je 60 bent? Of, of, of... of ik nog dingen leer? Leer de. Toen u, toen u uh, 60 was, hè? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Maar dat hoeft er ook helemaal niet meer. Ik heb op technisch gebied. Dus het theoretische gebied, zo ongelooflijk veel gedaan ontwikkeling en ontwikkelingen in taal gezet. Ik heb er heel veel over geschreven. En uh, ja, nou, ik ben er absoluut tot terecht gekomen. Ja, en, en u traint nog steeds mensen? Ja, ik heb op het ogenblik, uh, vooral op het gebied van het dubbel tramp dat is er iets anders, dat zijn die kleine mini-trampjes. mini-trampjes. en dan heb je er uh, eentje gemaakt dat dus er twee achter elkaar zijn. En daar heb ik op dit moment een stuk of vijf, zes Nederlandse kampioenen van nog. Is dat, is dat als twee mensen tegelijk, dat twee mensen tegelijk springen? Of, of springen die nee, nee. op twee mini-dingen? Nee, nee dat is één uh, langgerekte uh, dubbel mini-tramp, zoals dat heet. Mini tramp ja. En spring je van het eerste deel naar het tweede deel en dan eraf. En van het eerste deel naar het tweede deel draaien ze dubbele salto's. En eraf draaien ze weer dubbele salto's met zoveel. Oké. Okay. is heel moeilijk hoor, maar schitterend om te doen. En, en hoe kun je nou. Um trainer zijn, want u je, want je kunt het inderdaad niet meer zelf voordoen. Is dat niet nee. belangrijk? Dat is helemaal niet nodig. Nee? Nee, nee, nee. nee. Je moet voldoende kennis hebben en uh, ja, de, de ontwikkeling daarvan heel erg belangrijk vinden. Um, als ik u vertel dat ik vroeger honderden uren op video's gekeken heb om het helemaal uit te werken en om goed te leren wat er precies gedaan werd. Um, toen is er in 1975 zijn er een stelletje Engelsen gewonnen en die hebben de hele Techniek op het gebied van de trampolinespringen volkomen omgedraaid. Dat was zo perfect en dat wil ik dus ook in de gymnastiekwereld, dus in het algemeen in het trampoline, maar ook bij turnen naar voren gaan brengen. En dat werkte geweldig met de nodige tenenwerking natuurlijk in het begin, want uh, over het geheel genomen zijn of de gymnastiekleraren erg conservatief en bang om nieuwe dingen te doen. Ja. Even tussendoor, wij hebben een filmpje van u gevonden. Ik ga dat zelf oh. trouwens ook even bekijken. Uit 1960. Ja. ja. En dat zetten wij even op onze Facebook-site, althans een linkje. Oh ja. Ik zit er nu heel zelf leuk. ook even naar te kijken. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is heel leuk. Ik heb het nu ook gevonden. En uh, ja, dat was toen heel niet in het begin. Dat is niet meer te vergelijken, maar wat er nou gebeurt. Ja, want dat is nog geen zes meter hoog, volgens mij. Nee, eh, lang niet. Maar die trampolines konden we er toen nog niet. Je hebt toch het die ogenblik die hebben bandjes van. Uh, 4 centimeter breed. En toen de tijd waren ze 4,5. Dat was een heel verschil. Ja, ja, ja. Wat, wat doen uh, trampolinespringers nu om, om steeds beter te worden? Uh, ja, trainen, trainen, trainen en nog eens een keer trainen. Anders is het gewoon niet. En je kunt alleen maar heel goed worden. als je heel veel routine krijgt. Uh, alleen maar een sprong leren, dat is geen kunst. Dat kan eigenlijk gemiddeld ieder kind wel. Maar om het perfect en heel erg hoog te leren. ja, je bent steeds bezig met de strijd tegen de zwaartekracht en. Uh, tegen de elementen. Dus dat valt niet mee. Ja, en werken jullie dan ook met camera's om te kijken. Uh, dat, ja. dat mensen naar zichzelf kunnen kijken en kunnen ja. kijken waar ze zich kunnen verbeteren? Ja, ik heb in mijn zaal heb ik een uh, camera staan. En dat wordt opgenomen en dan kunnen ze dus een oefening draaien. ...van de trampoline afgaan en zichzelf zien. En dat werkt inderdaad geweldig. Ja, werkt goed. Ja, dus naast heb ik ook een permanente uitzending van mijn training... ...als we bezig zijn. Kunnen jullie dat nog een keer zeggen? Een permanente uitzending van de training? Ja, ja, ja. ja. Via internet. Als wij trainen zijn, dat doen we de vijf keer, zes keer in de week... ...vijf keer in de week, zes keer in ja. de week, ...dan uh, kun je daar een aantal uren kijken wat wij aan doen zijn. Oh, en u doet dat zes keer in de week nog? Uh, ja, ik geef nog zo'n twintig uh, uur in de week totaal les. Yeah. Maar ja, dat is toch ook verschrikkelijk mooi. Je gaat met jonge mensen om. En uh, aangezien ik ook op het gebied van, van kinderbegeleiding en zo heel erg actief ben. Um, ja, maar omdat je dat interesseren interesseert, hè, blijf je ook mee bezig. Ja. Het is opvallend dat kinderen die bij mij op les zijn, en dat is niet alleen bij mij hoor, maar in het algemeen, ja. um, als ze... Um, op de lagere school, en dan beginnen ze meestal langzaam maar zeker zich helemaal ontwikkelen in het leren ook. Omdat ze zo geconcentreerd moeten zijn en zo gedisciplineerd dat ze ook op school veel beter gaan. Oh. De meeste kinderen bij mij gaan. Uh, waar eerst zijn van plan om ja, het laagste te doen, maar steeds hogere opleidingen te doen. En het opvallende is dat er uh, vrij veel kinderen bij zijn die HVO en HBO doen. Oh, is goed? Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk wel een beetje een logisch gevolg. Uh, als je een klein beetje verstand van die dingen hebt, dan weet je dat het hele lichaam en alles, dat werkt op je hersenen. En als je nou voldoende verbindingen tussen je hersencellen krijgt, dan word je steeds intelligenter en dan ga je de zaak steeds beter doorzien. En dat gebeurt hier, dat gaat hier razendsnel. Leuk. Doet u zelf nog wel iets aan sport ook? Want ik begrijp dat, dat, dat, dat trampolinespringen pijn doet, dat dat niet ja, meer kan? Dat kan niet meer. Nou, ik beweeg natuurlijk vrij veel en uh, ik ben daarnaast natuurfotograaf, dus ik ben heel veel in de natuur onderweg. Klinkt wel goed allemaal, zeg. Want u ja. denkt niet van ik ga ze een beetje uitrusten, ik ben nu oh, 76. Nee, nee dat mag je nee? <laughs> Ik zeg altijd, ze zeggen zo, hou je er nog niet mee op? Dan zeg ik, nou jongens, uh, voorlopig nee, Misschien nog wel 10 jaar. Maar ja, dan ben ik 86. Ik zal wel zien wat er gebeurt. U bent topfit, ik hoor het. Jawel hoor, ja, die hou allemaal wel. Ja. En, en, maar gaat u altijd laat naar bed, of? Uh... Nee, maar uh, ik kan soms heel erg slecht slapen, want ik heb de neiging om heel veel nieuwe dingen, waar ik mee bezig ben, ja? uh, die s'nachts te overdenken. Ik ben het bezig om een uh, youtube filmpje in elkaar te draaien over de begeleiding van kinderen en uh, adviezen te gaan geven. Maar dan, uh, ja, op een hele speciale manier, hoe de mensen een heleboel problemen kunnen ont uh, opvangen, door middel van uh, ja, op een bepaalde manier te reageren op de kinderen. En dat gaat dan niet per se over sport? Uh, nee, dat gaat in het algemeen. Ja. He, als, je, als je op een gegeven moment uh, gaat bekijken... Um, ouders krijgen kinderen, dus mensen krijgen kinderen... en dan blijken ze in de praktijk helemaal niets van de achtergrond te weten... wat er allemaal gebeuren kan. Zo gauw je aan iemand vragen, wat is de belangrijkste periode in je leven? Nou weten ze eigenlijk nauwelijks antwoord. Terwijl de allerbelangrijkste periode is van de bevluchting... Totdat je geboren wordt. Want dan maak je een ontwikkeling door die zo krankzinnig is. dat als er fouten in zitten. dan. Uh, ja, dan krijg je er bijna nooit meer uit. Je kunt iedere minuut van je leven. die waar moet rekenen op. enkele tientallen jaren. in het werkelijke leven. Ze hm. hebben eens uitgerekend dat je. als je nog een keer zo'n ontwikkeling zou willen doormaken. dus van het allereerste begin naar. Uh, er gebeurt dat je zes miljoen jaar nodig hebt. <lacht> Ja, dat gaan we niet halen, vrees ik. Nee, ja, dat halen we ook helemaal niet en dat is maar goed ook. <laughs> um, ik dank u wel voor het bellen, meneer Kleton. Graag gedaan. Het was leuk om het te horen. Oké. Okay. En veel uh, plezier nog de komende jaren met dat trampolinespringen als ja, coach. We hebben een wedstrijd, dus daar gaan we weer naartoe. Nou, veel plezier. Heel erg leuk. En succes. Dank u wel, meneer. U ook. ook Dag. Uh, er is gemaild door Maxime De Bruin. En die schrijft. Hoi Klaas, nacht. Op amateur hobby niveau loop ik graag hard. En ben ik met enige regelmaat bezig met krachttraining. Ik hou mijn motivatie hoog door altijd zonder uitzondering nieuwe doelen te stellen. Telkens net weer iets vaker, sneller, langer, meer herhalingen enzovoort. Ontzettend kicken om... Uh, en haast verslavend om je eigen grenzen telkens op te zoeken. En weer te verleggen. Als je ook nog een sportpartner met dezelfde instellingen... en in het niveau hebt. Dan is het helemaal fantastisch om elkaar er doorheen te pushen. Of samen de streep te bereiken. Zo zorg, ik voor de sportsessies, uh, zo zorg ik ervoor dat de sportsessies vruchtbaar zijn. En ik zo gemotiveerd blijf dat ik veel train. Wat wil je nog meer? Daarnaast hou ik er een redelijk gezond voedingspatroon op na. Vooral door regelmatig en voedzaam en energierijk te eten. Maar weekends lust ik best. Eén of twee of drie pilsjes en bestel ik een pizza. Wel drink ik veel water en geen koffie. Fijne nacht gewenst, ik luister met plezier. Nou, dankjewel Maxie, Maxime voor het mailtje en voor het luisteren. We gaan naar meneer De Jong. Goeiedag. Joh, hoi. Ik, ik heb twintig jaar surft van 1975 tot 1995. Dus het ja. begint van het server zo'n beetje. Dat trok me heel erg omdat je volledig met de natuur bezig bent... geen hulpmiddelen hebt, zelfs geen roer. En door de plaatsing van het zeil ten opzichte van het zwaard... dat is je draaipunt. Ja. Maar ik heb uh, de filosofie altijd gehad... je moet jezelf niet eenzijdig uitputten... want dat gebeurt met de meeste sporten. Tien jaar is het dan uh, je hoogtepunt, zeg maar. Ja. En dan zijn de mensen gesloopt, vaak. Deze man, daarnet van het springen. Dat is ook iets wat je, waar je al je spieren zo'n beetje. dat je niet eenzijdig belast. Dat houdt je dan vol tot zijn 76 e Ja, het sporten zelf tot zijn 63. Dat nee, is nog de moeite waard. Dat is ook de moeite waard. Maar in ieder geval, hij weet hoe het moet. Ik surf ook niet meer, maar ik weet verdraaien goed hoe het moet. Want Waarom bent u gestopt met surfen? Ik raakte uh, door een ongelukje mijn vingertopje kwijt. Oh. En dat heb ik een jaar voor in de lappenband gezeten. En toen, uh, ja, mijn hele vinger was eigenlijk afgerist, zeg maar. Maar het topje moest ja. later afgezet worden. En daarna heb ik het niet meer uh, gedaan. En uh, de planken heb ik we weggegeven aan een uh, jongerstehuis in Nijkerk. Ik kom zo uit Amersfoort. Ik woon in Amersfoort dan, Friesland, eigenlijk vandaan. Ja. Jaure. Maar uh, we deden jaarlijks een surftocht, een marathontocht van Stavoren naar Enkhuizen. De Zeilvereniging organiseerde dat en begeleide dat. Ja. Ja, Zo'n bezemwagen erachteraan, een boot, die de achterblijvers zo pikte. En de terugweg werd je met het schip gebracht. Maar over die 25 kilometer, echt pal zuidelijk van Stavoren naar Enkhuizen, die deed je, daar deed je wel zes uur over. Over 25 kilometer? Ja, haar surfen gaat niet zo hard. Het kan toch hartstikke hard? Ja, maar dan ben je ook in een, in een kwartier afgemat. Ja, maar dus dan ben je boven er ook wind, meteen. Bovenwindkracht 4 hebben we een keer gehad. Dan werd het omgelegd op het Meer. Het Hoge Meer in het Vries. Ja. En daar ook als de wind zuidelijk was. Dat je helemaal zou moeten kruisen. Dan ging die ook over het Meer. Of van boven naar beneden. Van Hegemeer naar de Galatmaatdammen. Of van beneden naar boven, garen naar heeg. En dat, uh, dat heb ik één keer gehad, dat de wind echt zuidelijk was. En voor de rest, uh, die grote monstertochten, zo'n marathontocht, dat vind ik leuk. Hmm. En ik ben uh, mijn laatste tweede helft van mijn carrière, zeg maar, ben ik vrachtwagenchauffeur geworden en buschauffeur. En met vrachtwagens, hoe zwaarder, hoe leuker. Hmm. Dat is niet... Het niet uh... om het hard gaat, maar eh, zo volhouden. Dat is het voor mij. Het ja, want hoe, ben je, hoe, hoe moe ben je na zes uur uh, op zo'n plank staan? Nou, als je het goed afwisselt... Dan, want je hangt eraan aan je armen aan het zeil. Je kunt niet meer doen dan je eigen gewicht erin brengen. Je kunt je nergens tegen afzetten. En sturen doe je met je zeil naar voren te brengen... of naar achteren te kiepen. Dat is de fokfunctie, want je staat, de mast staat iets voor het zwaard... wat het draaipunt is van de surfplank... Dus als je meer wind op de voorkant geeft, val je af van de wind. Ga je af van de wind. Als de wind west is, ga je een beetje noordelijk, no noordoostelijk. En, en uh, andersom loef je op. Als je dus, uh, want ik geloof het, u zeilt, hè? Nee, nee, dat is Frank. Ja, ja maar... ik, heb, ik, heb, ik, heb wel, ik heb op de eerste Fries gezeilschool gezeten. Ik heb wel een zeildiploma, no, maar ik, ik zeil nooit wel, meer. Weet wel de basisprincipes van. Dus ja. hoe meer, als je vooroverkiepert, geef je meer fokfunctie... Want je hebt geen roer. En als je achterover trekt, dan loef je op. Ja, daar ja. moet je mee uitkijken. Zo gauw als je start, met de wind in je rug. Je laat het zeil dwars wapperen. En dan pak je het aan en kieper je meteen het zeil naar voren. Anders dan loef je op en donder je eraf. Ja. Nee, maar ik, ik heb overigens ook gesurfd vroeger. Maar uh, ja. no nooit zes uur achter elkaar. En de vraag was, hoe moe ben je dan als je dat nou, doet? Want dat leek mij tamelijk... Het eerste deeltje surf je met twee getrekte armen... En dan een paar minuten, vijf minuten met je rechter elleboog erin. Als je dus links je voorkant hebt. Ja, maar hoe moe als... bent u nu? Na zes uur? Of hoe was u? Het valt wel mee. Viel mee. Je wel afwisselt, niet, niet zes uur lang in één houding. Mm. Je houding afwisselen dus eerst met je rechterarm erin. Dan twee armen erin. Dan uh, je elleboog erin. En uh, nog een elleboog erin. En dan met je, ga je in je zeil staan... Maar bovenwindkracht 4, dan werd het afgeblazen. Ja, ja, dat Maar We dat... maar, maar... te veel drinkelingen. Maar, ja. maar het leukste van, van het surfen vond ik wel, toch, dat het behoorlijk hard ging soms ook. Ja, dat gaat lekker hard hoor. En het moeilijkste van het surfen is ruime wind en voor de wind. Want dan gaat je plank duiken. Vooral op zee, op zee heb een onderstroming, heb een vloed tussen. Ja. En daar. Duikje, dan moet je echt achter op je plank gaan staan. Maar ik had zo'n grote drijvende deur, Scobalit. een Zwitsers merk, waar Mistral mee begon. Van die grote deuren, zeg maar. Hè. Want ik was zelf 110 kilo. Ja, 0,11 ton, noemde ik mezelf. <lacht> <lacht> maar is, ik heb het zeven uh, nee zeven jaar, het was taekwondo. Ik heb dus twintig jaar gesurfd met lol. Met lol, want je hebt alleen maar met de natuur te maken. Ja, nee begrijp En u heeft zeven jaar getekend, kwam dood met 110 ja. kilo? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Oh, dat is ook een hele prestatie. Ze noemden mij Catweasel. Ze stond zo heen en weer te springen om ze af te leiden dat ze niet wisten wat ze allemaal hadden. En dan ineens, dan, als een ander iets, een worp geprobeerd heeft, dan moet je hem overnemen. Een worp, uh, het is meer op afstandsbedieningen. Uh, karate trappen enzovoort. In de tijd van Kung Fu, die films van Kung Fu Fighting. <laughs> ja, ja, dat is gewoon leuk. Dat vond ik ook, daar kun je een beetje... Op afstand kun je iemand toch bedienen, zeg maar. Ja. Afstandsbediening. U bent sportief geweest, ik hoor het wel. Ik, uh, <coughs> dank u wel voor het bellen, meneer De Jong. Oké. Okay. Goeienacht nog. Hoi. Tot later weer. We gaan weer even naar wat muziek luisteren. En die komt van Jodie Moon. Dat is een Nederlands duo. En het komt van het album The Life You Never Planned On...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 Nothing wrong, nothing wrong with this. this Sorry. ...in haar pockets van Jody Moon. Een nummer dat uh, vorige maand, maart 2012, is uitgekomen. We hebben het over uh, sporten. Mensen die uh, serieus sporten. Nou, ik sport zelf ook wel uh, redelijk veel. Maar ik zit me net af te vragen wat ik nou zelf doe om beter te worden. Want ik, ik squash bijvoorbeeld. Ga ik waarschijnlijk morgen... Nou, misschien niet. Ik denk in dit geval overmorgen. Ik doe het vaak op zaterdag en zondag. Soms nog één keer in de week. Maar wat doe ik nou om beter te worden? Ik heb nooit les gehad. En ik squash al... Ik, ik denk dat ik, ik scorse al twintig jaar en ik heb in die twintig jaar twee squash-maatjes gehad. En volgens mij, als je steeds tegen dezelfde squash, word je er niet veel beter van. Dus ik denk dat ik, dat ik ook niet veel beter meer word, maar het blijft wel heel leuk. En um, we blijven ook ongeveer even goed. Dus de ene week win ik, de andere week verlies ik. En dat houdt het allemaal wel, uh, wel goed. Maar het, het, ik zou wel eens willen squashen tegen mezelf, maar dan tien jaar geleden. En kijken of ik het dan nu zou winnen of verliezen. Ik ben waarschijnlijk iets minder snel geworden. Ik was ook wel heel snel, moet ik zeggen. Maar ik heb natuurlijk wel meer ervaring ondertussen. Verder heb ik uh, het probleem dat als ik een andere sport doe... wat ik ook ga doen, ik word iets te dik... vind ik zelf, valt niet echt heel erg op. Ik mag wel iets af. En wat ik dan doe is uh, hardlopen natuurlijk. Mijn probleem is dat ik dan zo'n schema erbij pak... en dat iets te snel doe. Dus ik wil altijd te lang. Ik ga te hard, dus ik ga te ver lopen in het begin... waardoor ik uh, binnen drie maanden ergens een blessure heb. Nu, nu is dat aan mijn, uh, aan mijn uh, scheenbeen... En dat schijnt vrij vervelend zijn, want als dat één keer ontstoken is... dan, dan kun je niet zo hard meer doorlopen, maar uh, dat probeer ik wel. Ik zag dat de telefoon ging, maar um, ja, dat is, er, is, er is nu iemand aan de telefoon... want ik ben natuurlijk aan, t, aan het bellen, of uh, uh, uh, zelf aan het vertellen... omdat we even niemand aan de lijn hebben. Dus even kijken, ja, verder heb ik nog andere, andere sporten gedaan. Maar, maar eerlijk gezegd, ik ben nooit op dieet geweest. Ik heb nooit iets innovatiefs gedaan... Ik ben alleen wel vrij fanatiek. Ik wil het graag winnen. Dus even kijken of wij iemand aan de lijn hebben nu. Is dat zo? We hebben... Geef maar op. Even kijken. Wie is het? Wie hebben wij... Ik geloof dat er nog gepraat wordt. En daar komt meneer of mevrouw. Goeiedag. Goedenavond. Goedenavond. Goeienavond. Ja, wat moet. Nou, ik zei van... Juf ik zei de juffrouw ook. Ik moest even snel zijn. Nou, ze doen we. Ja. Ik heb is op gymnastiek... Mevrouw Vellinga, u heeft op gymnastiek gezeten. Ja, vroeger. En? He, dat is in, uh, nou, 12, 13, 14. En toen ben ik later gaan korfballen En toen nog volleyballen. En dat was leuk ook. Ja, bent maar u... gymnastiek ook, dat was schitterend. Bent u lang? Ja, ik weet nog dat de NCFV in die tijd... in 1947 organiseerden en dan gingen we daar bij Arnhem hoe, hoe heette dat nou weer? Hé, hey, al die gymnastiekverenigingen uit Nederland, die kwamen daar dan. Werd en dat En allemaal do door de straten van Arnhem en marcheren en het mooie doen. Hé, hey, hoe mooi dat je deed. En hoe, hoe, hoe eerder je een prijs had. Ja, dat die tijd, ja, dat was zo. Want we hadden 300 leden op een gegeven moment. W werd dat door de NCRV georganiseerd? Ja, dat werd in de, hoe heette dat nou ook weer? Dat was in. Oh. Ah, dat maakt niet uit hoe het heet. Dat maakt niet. Nee, want dan had je in het, um, bij Atmen had je die hele grote plastic parken. En daar hadden we het in. Want we door de NCV net de geestiekvereniging gedaan. Ja, wat leuk. Ah, ja, dat was schitterend. En u heeft ook gevonden... waar was u nou het beste in vroeger? Nou, nee, gewoon. Ik ben nooit het beste geweest. Nee, nee, maar ik bedoel... Ja, uh, ik, wat, maar wat is het? ik ben nooit weer in de ringen geweest. Van één keer raakte de ringen los. Nou, dat was vreselijk. Ben ik op een grond gekwart. En, uh, maar nooit weer in de ringen. Dat heb ik nooit weer gedaan. Durf ik niet weer. Wat, was u een beetje te zwaar dan? Nee, nee. Gewoon. Gewoon meisje. Oh. 14 Ja. Nee, helemaal niet. Nee. Nee, daar heb ik wel wat moeite mee gehad. Met, met, om niet dik te worden. Nee. Nog wel eens. Maar nu niet meer. Nee. Ik doe wel, gaat wel goed. Maar dat die tijd van de volleybal. Dat was na de oorlog, dat de Canadezen hier waren. Ja. En die hebben volleybal in Nederland gebracht. Dat volleybal is ze heel veel. Basketbal. Ah, oké. Okay. En dat was, ja, dat was hier niet. En dan hadden in Leeuwen in drie een hele grote beurs gebouwd. Al die wedstrijden van de kazerne. Van de luchtmacht, He, al, al die wedstrijden, dinsdagavond, dat was vrees gewoon. Iedereen die ging kijken met het volleybal en anderen speelden mee. Ja, mevrouw Vellinga, ah, me, mevrouw mevrouw ja. we, we moeten bijna ophouden, want het programma zit erop. Maar uh, u was in 1947 al uh, aan het gymmen. Dus, ja, dan... ik ben van 33. 33, dan doet u nu waarschijnlijk niet zo heel veel meer Ja, als nou, als ik u vertel, ik heb nu een andere woning van een serviceflat, ja. Ja, de is flat eigenlijk. Ja. De huizen, alles is hier. Uh, hoe noem je dat ook weer? Een. Een. een uh, uh, uh, ja. ja okay. Dat heb ik niet. Ik woon gewoon helemaal vrij. En ik huur hier een uh, woning bij. Nou, ik hoop dat Aan u daar, daar nog, he, nog heel lang en met heel veel plezier gaat blijft wonen. En ik bedank ja, nee, In hebben we elke week twee keer fysiotherapie. En dan doen we alles. Dat is ook bewegen. Sport, ik, ik moet het gesprek nu wel afronden. Want anders dan, uh, dan gaan we in de tijd van Nora zitten. Goedenacht, okay. hè? Bedankt, dag. Want zo meteen komt Nora Romanesco eraan met Vluchten in het Verleden. Uh, dat is de eerste uur in het hele programma heet Nachtvluchten. Nora dus. En maandag praat Lex Bolmeijer. Met acteur Bert Luppers. Luppers speelt in Drie Monniken. Een stuk op tekst van Bernard de Wulf met muziek van Paul Koek. Zondag 20 april is de première. Westerse kloosters lopen leeg. Er komt een einde aan de verdieping en sereniteit van het monnikenleven. De laatste drie monniken spreken voor het eerst openhartig... en zingen tot besluit Luidkeels de Vespers. Mooie voorstelling. worden ongetwijfeld ook een mooi gesprek. Ik wens u allemaal een heel goed weekend. Veel plezier met Nora. En wat mij betreft tot volgende week vrijdag.